ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dichter met het NOS-journaal. Minister Donner komt met een nieuwe aangescherpte regeling voor de deeltijd-WW. Bedrijven die de crisismaatregelen hebben misbruikt, moeten de ontvangen WW-uitkeringen terugbetalen. Ook kan er een boete worden opgelegd. Het ministerie van Sociale Zaken heeft signalen van vakbonden gekregen dat de crisisregeling wordt misbruikt. Volgens Donner laten de bedrijven de werknemers die deeltijd WW ontvangen gewoon doorwerken. En ook nemen sommige ondernemers goedkope illegale werknemers uit het buitenland aan. Vooral kleine bedrijven lijken zich er schuldig aan te maken. In Noord-Ierland is het bij de traditionele oranjemarsen tot ernstige ongeregeldheden gekomen... tussen de politie en katholieke jongeren. In verschillende steden, waaronder Belfast en Londonderry... gingen jongeren de politie te lijf met stenen en benzinebommen. Zeker 13 agenten raakten gewond. Clubs in de hoofdklasse van het amateurvoetbal hebben in de laatste vijf jaar... voor 6,5 miljoen euro aan belasting ontdoken. Dat zegt de Belastingdienst. Vijftien clubs krijgen elke naheffing van 100.000 euro of meer...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 In de Tour de France mogen de renners vandaag bij wijze van proef geen oortjes gebruiken. De renners staan via de oortjes in contact met de wagen van de ploegleider. Maar volgens de autoorganisatie haalt dat de spanning uit de koers. Om toch met de renners te praten moeten de ploegrijders nu weer met hun auto's tussen de renners rijden. En volgens sommige ploegen brengt dat de veiligheid van de renners in gevaar. Mogelijk voeren de renners vanochtend aan het begin van de etappe actie.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 I'm well. Your Love van Raina Angela was een van de hits. Maar ook deze I'll Be Good was een uh, bescheiden hit in Nederland. En dan is er ook nog een, een beetje een club Classic van de, de dame en de heer... die uh, Angela Winbush eigenlijk voluit heet. De Angela dan in dit geval... Dat was Drive My Love. Daar zijn we nog mee bezig om dat nummer even boven water te tillen. Maar dat zal nog wel een aantal weken of wat te duren. Dat is dan een andere grote clubclassic geweest in het begin van de jaren 80 of midden jaren 80 moet ik eigenlijk zeggen. Bracht ons bij het zeg maar het tweede uur van deze zondag in Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is zondag in Kennemerland. Ja, want het is bijzonder vandaag. Want het is Veteranendag. En uh, daar was gisteren al een voorschot. Of tenminste, gisteren was dat eigenlijk. Gisteren uh, was het Veteranendag. En ook uh, de gemeente Zandvoort had dat uh, niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarover zo direct meer. Want, uh, en natuurlijk ook nog uh, zeg maar, de reportage die uh, ligt van uh, Cobra in Zandvoort. Expositie die geopend is door Jan Lammers. Uh, dat allemaal en, en het verdere verloop van deze zondag in Kermeland. Maar natuurlijk hebben we ook uh, muziek. Zoals ik al zei, René en Angela begonnen dit bal van het tweede uur met I'll Be Good. Uh, het is niet alleen jaren 80, het is ook een beetje jaren 70 uh, werk. Dat hebben we net al uh, bij onder andere kunnen horen met Casey in de Sunshine Band... Uh, die het einde van het uh, eerste uur markeerde. Maar dit is toch ook wel randje jaren 70 werk. En uh, je wordt er toch wel een beetje vrolijk van eerlijk gezegd hoor. Met, uh, met zo'n nummer als First Choice, hier is Dr. Love... And emotion When I'm feeling low with my ...over drie bij ZFM Zandvoort AB Radio in het programma Zondag in Kennemerland Vandaag ook nog een ander groot sportevenement uh, wat aan de gang is. En dat uh, speelt zich af in de Zuid-Limburgse heuvels. Want uh, vanmorgen is het startschot gelost voor het Nederlands kampioenschap op de weg bij de wielrenners. En dat uh, is natuurlijk de opmaat van volgende week zaterdag. Want dan begint de grande boekelen. ...in Monaco. Wie gaat Lars Boom opvolgen? Of misschien doet hij het zelf nog een keer. Dat weet je natuurlijk nooit. Want dat is de kampioen van het afgelopen jaar geweest. Kijken daar ook nog met een scheef oog naar... ...wat zich daar in Zuid-Limburg afspeelt. Natuurlijk gaan we ook weer terug naar gisteren. Ja, want gisteren was het Veteranendag. En de veteranen verdienen ons respect. Zo luidt ook bijvoorbeeld de spot... ...die op de Nederlandse radio te horen was. En... Op het raadhuis gisteren had ik ook een gesprek met een aantal veteranen. Heren, de heren Van der Werf, de heer Drommel en de heer Miller. Ik begin met de heer Drommel. De... Ja, hij zegt dat hij er klaar mee is. De Veteranendag in Zandvoort. Is dat uh, een goed initiatief? Zeker weten. Ja, dat, is, dat moeten ze gewoon doorzetten. En wat voor de jeugd van uh, 16, 17, 18 jaar, weet je, dat die het nog meemaken. Uh, is het ook belangrijk dat, uh, dat dat doorgegeven wordt aan de jongere generatie? Ja, ja, ook dat doe ik nog steeds. Wat heeft u meegemaakt? Ik heb dus de oorlog hier in Nederland meegemaakt en in Frankrijk. En met de, Franse, en met de Irene Brigade ben ik teruggekomen. Ja, die Irene brigade dat is een uh, bijzondere brigade als ik de geschiedenisboeken mag uh, geloven. Vrijwilligers hè? Toen die tijd, die dat mensen die gevlucht waren, die gingen naar Engeland toe. En da daar namen ze dan dienst. En zodoende kwamen ze dan terug hier ook. Heer Landman is er inmiddels ook bijgekomen. Ik ga even toch uh, ook even met uh, meneer Landman even praten. Uh, u uh, bent ook uh, ja, uh, veteraan. Waar heeft u gediend? Uh, in ha in ha Haalem, die kant op. Met die jongens. Met Drommel? Ja, ja meneer. Maar niet, maar ook, ja. Is de uh, ja, maatschap, is dat belangrijk ook in, uh, in zulke tijden? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Met elkaar, hè. En je, we waren al klaar. Het gaat op een moment. Maar dat is heel te kort. We dus zijn heel kort geweest. In dat, waar je zo in uit. Weet je wel. En ik ben hier af en toe geweest. Ja, het was raadslid. Jongen, hoe ja. weet je dat zo? Ik hou ook mijn papieren bij. <lacht> <lacht> ik erbij. Ja hoe je tijd gaat. Ja. Ik ga weer even verder. Bedankt, hoor. Uh, de heer van der Werf, niet? U bent er helemaal niet uh, in uh, dienst geweest? Nee, helemaal niet. Maar het uh, uh, zegt u wel wat, neem ik aan. Ja, heel veel. Waar kent u meneer Drommel van? Uh, als standvoordiger van 4-9-comité. Nee. Ja, want u heeft uh, de, de, de, de vieringen met uh, mevrouw van der Meulen, geloof ik, hè? Ja, dat is uh, met z'n tweeën, met, met, met uh, de mannen vijf. Zet. Dus Bent u er nu mee gestopt? Nee, nog niet. Maar het schiet, het schiet al op. Hoor. Is dat uh, ook iets uh, wat we eigenlijk uh, bij die veteranen dan gehoord? Uh, dat wordt in uh, waarde blijven, vind ik, zoiets. Dat, uh, maar ja, het wordt steeds minder, hè? Goed, dan ga ik weer uh, verder met uh, meneer Miller... Want ja, ik heb ook met uh, de heer Miller uh, toch al, uh, ook al wat gesprekken gevoerd over de klaprozenactie. Gaat, uh, gaat dat nog steeds door? Ja, dat is heel populair geworden. Uh, de mensen willen dat, ze we zijn. Nu is we zijn begonnen in Zandvoort, zijn gemeente. En we zaten al jaar jaar vier gemeenten. Dus het uh, wordt, het groeit. Ja, het gaat nog steeds door, hè? Ja, dat is heel, heel welkom. Het uh, zit bij de mensen die... Die wil weer over praten en meer gaan doen. om de zin in de relatie tussen herdenking en vrijheid. Ja, want hoe belangrijk is, is dit soort, uh, zijn dit soort dagen? De heer Drommel zei, dit moet uh, eigenlijk gewoon uh, op generatie door worden gegeven. Oh, ik vind het een fantastisch initiatief. Uh, ik denk dat we ieder jaar uh, op de, de 27e uh, door Nederland veren. Uh, of dat wordt een, een vrije dag ooit, dat weet ik niet. Maar uh, het is een kans voor het Nederlandse uh, publiek om uh, de veteranen te danken voor de vrijheid we nu voor genieten. Merkt u daar ook iets van, hè? het respect voor uh, zeg maar de oudgedienden. De laatste jaren wel. Het is, uh, zou ik zou zeggen, vijf, zes jaar geleden, ik weet van, maar de, ik geloof de laatste paar jaar... Uh, ...voel je... Uh, dat, ...dat groeit onder andere mensen. Ja. Ik ga nog even terug uh, naar uh, de heer Drommel. Want uh, ja, hij is uh, een van de mensen die ook uh, hier uh, gediend heeft uh, in de Irenebrigade. Uh, ik vroeg net ook aan de heer Miller. Merkt u ook iets van het respect... ...wat uh, de laatste jaren toch een beetje is toegenomen... ...als het gaat uh, voor dit soort uh, ja, dingen? Ja, zeker weten. Ja, ja. En vooral als je naar haar gaat. Hè. En je loopt dan uh, zo mee... En aan het publiek langs de kanten, dat daar jongen, dan, dan krijg je de tranen in je over. Dat is echt uniek. Dat weet ik echt, daar krijg je er maar voor terug. Ik heb ook, uh, ja, ik weet niet meer wie, maar ik heb een van de oud-veteranen nog eens een keer aan de tafel gehad in uh, mijn ochtendprogramma. En die zei van ja, het is een ontmoetingsmoment. En dan kunt u praten met anderen over ja, lotgevallen en dat soort dingen. Is dat, is ja, ja, ja, ja. ja, je kunt met elkaar een beetje overleggen. Hoe heb jij het gehad en hoe heb jij het gehad? Dat gaat gewoon door. Dan ben je wat kwijt. Ik maak het zelfs mee bij het Denken op 4 mei. Heb ik dit jaar meegemaakt. Er waren drie jongens uit Bosnië vandaan geloven. Maar die hadden het niet lekker. Is je ook contact opnemen met iedereen. Dat geeft je een beetje power en je komt een beetje los. Die ervaring die u dan heeft meegemaakt, die kan u dan uh, zeg maar, eigenlijk overbrengen op deze jonge uh, mensen die voor vredesoperaties uitgezonden zijn door Nederland. Ja, ja, zeker weten. Klopt het ook wat de burgemeester zei van ja, als je een vredesoperatie is, dat hakt erop in. Zeker, ja tuurlijk. Tuurlijk hakt het erop in. Je, je gaat op iemand schieten die je niet kent. Dat heeft u natuurlijk ook meegemaakt uh, in de Irene Brigade. Tuurlijk, je, moet, je, je gaat gewoon door. En, en daar is de kuis mee af. En, en, en daarna dan ook de ding, ja, bergen, waar ben ik eigenlijk mee bezig geweest? Mag ik u hartelijk danken. Graag gedaan.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 Uit 84 met C.R. Vijf minuten voor half vier inmiddels geworden. Terugblik op de Veteranendag die gisteren heeft plaatsgevonden. In het raadhuis van de gemeente Zandvoort. Die mede ook georganiseerd werd door de burgemeester van Zandvoort. Want die vond het toch wel noodzakelijk dat er even toch wel gesproken werd. Over zeg maar, de ervaringen die de veteranen hebben meegemaakt. En... Met ook uh, de burgemeester had ik een interview. Ik ben teruggetrokken in een hoekje van het, uh, van het raadhuis. Maar ik denk dat dat maar misschien ook wel wijs is omdat het uh, gaat om de veteranen, toch uh, meneer mij? Ja, dat is de essentie. Daar gaat het om. En je moet hen ruimte bieden, vooral op zo'n moment, om met elkaar te praten. Uh, door uh, wie werd u nu uh, zeg maar op een Engelse manier getriggerd om dit te doen? Uh... Eigenlijk door een van onze inwoners. En ik ben erop naar een uh, informatiebijeenkomst van het Veteraneninstituut gegaan. En daar werd ik toch wel echt getroffen in, in wat daar leeftijd speelt. Ze hadden zo'n presentatie, ja dat raakte mij gewoon. Dus toen dacht ik van nou, we moeten even kijken of het hier inderdaad breder leeft. Want één uh, zwaluw maakt geen zomer. U kent uh, dat gezegde. En als ik nu naar de opkomst denk ik, opkomst kijk, dan denk ik van nou, het leeft. Ja, treffen, dat, uh, dat zegt u hè. Ja, als, als u, u iets raakt, dan gaat u er ook echt voor de volle 100% voor. Ik denk dat je als, je als mens, maar ook als, als bestuurder, of je nou in het openbaar bestuur zit of in het ander bestuur, je hebt passie nodig. En dat betekent dat je ergens iets uh, moet merken van, hé, hey, dat raakt mij. Dan ga je er inderdaad ook voor. En dan wil je in ieder geval een opening bieden. En waar je voor moet waken is dat het niet jouw feestje wordt. Ja, want dat is ook hier nadrukkelijk ook niet het geval. Nee, nee, nee. Het is niet het feestje van de gemeente. Het is een bedoeling. ...dat hier inwoners die hele bijzondere ervaring hebben, veteranen, die delen met elkaar, maar ook met andere inwoners. Daar gaat het om. Even nog terug naar het moment dat u getroffen werd, euh, zeg maar door dit verhaal. Was dat niet in Heemsteen? Nee, uh, ik ben daar niet geweest. Ik ken wel de verhalen uit de krant, maar ik werd daar getroffen in, uh, bij het Veteraneninstituut... ...door een paar mensen die gewoon hun eigen ervaring via de microfoon vertelden... En dat op zo'n persoonlijke wijze, dat raakt je dan. Ja, dan is het eigenlijk iets over proberen te brengen wat, uh, waar de essentie eigenlijk in zou moeten zitten om zoiets te doen. Ja, ja. en, en, en ook, ook dat je dan merkt van, uh, dat dat inderdaad veel waardering zou kunnen hebben. En dan, dat betekent dat je als bestuur moet kijken van, is dat mogelijk? Kunnen we dat een keer proberen te organiseren om te kijken, moet het een vervolg hebben? Nu had u in uw inleiding om deze dag zeg maar, te beginnen het over een luchtbugs en uh, over uw varen. Ja, het, ja dat, dat, dat, dat is dan iets waar ik dan weer op deed. Uh, heeft de, de goede man dan u zo uh, uitgelegd van, dit is niet om een spelletje mee te spelen? Uh, hij was in die tijd zeker kort van stof. Ja. Het was zo'n zo luchtbugs is ervoor uh, niet voor spelletjes te spelen, maar zeker niet op mensen en dieren. En deed je dat, dan ging die bux gewoon door midden? Daar was die duidelijk in. En later, als je groot wordt, dan praat je daar nog wel eens over met elkaar. Of je hebt het over de oorlog. En dan, al die beelden krijgen dan een plaats. En ook een functie. Net. En ook een functie. En dan weet je ook wat zijn drive is geweest om dat zo vrij duidelijk neer te zetten. Want eh, nog in mijn broertje, nog ik, twijfelde één seconde dat hij dat niet zou doen. Dat, dat had ik ook al door. Oh, dat was al overgekomen. Ja, bij ons ook. Ja, dus, uh, is dat uh, misschien dan ook uh, terug uh, te voeren ja, in, in, in alle daden die u misschien dan ook doet? Ook bijvoorbeeld met dit verhaal, duidelijkheid. Uh, je begint, uh, he, er wordt iets overgebracht als, uh, aan, een, aan een jongen, uh, van doe dat niet. En doe iets als je dan uh, iets doet met duidelijkheid. Is dat uh, ook weer terug uh, te voeren op bijvoorbeeld dit? Uh, dat zou kunnen, ik heb daar niet zo over nagedacht dus de vraag intrigeert mij wel want u, u ziet mij nadenken uh, ja, ongetwijfeld heeft daarna denk ik inderdaad aan bijgedragen want uh, ik, ik, ik streven vaak naar merk ik, dat ik uh, in die zin mij dan zwart-wit woorden gebruik vooral om voor mensen ook die boodschap over te, overgebracht te krijgen, want wat ik vervelend vind is, als wij nu zeggen dag tegen elkaar en u heeft een compleet ander beeld dan wat ik zou willen als openbaar bestuurder daar hou ik niet van ...dat probeert u dan wel op een hele duidelijke manier bij te stellen. Ja, ja. en niet, niet om iemand te kwetsen. Nee, ik vind iedereen heeft recht op gewoon die duidelijkheid. En dat kan soms hard overkomen, maar dat is niet wat ik wil. Ik wil die duidelijkheid. En hard is een effect, dat wordt bepaald door de ontvanger van de boodschap, niet door mij. Oké, okay, nou dit is uh, zeg maar de, geloof ik de, de eerste keer dat de veteranendag hier in Zandvoort is... Ja, dit is de eerste keer dat we er op deze manier even aandacht aan besteed hebben. En dat kwam mooi uit, omdat ik ook het draag in je gewonden mocht uitreiken. Ook een bijzondere eer van Sjors Bouwland. En toen hebben we gezegd, nou, kunnen we dat combineren? Dat was ook zijn wens. En u ziet dat hier ook aan de zaal. Mensen zijn er heel enthousiast over. En eh, vooral die waardering en dat respect wat je terug kunt geven, dat doet mensen goed. Dan zie je iemand gewoon, ja, bijna zou ik zeggen groeien. Van, het is zover. Is dat ook wat u, uh, wat u aantrekt ook in het openbaar bestuur? Dat u dat ook, uh, en ook als mens, dat u dat graag ziet, dat mensen groeien in een aantal opzichten? Ja, dat vind ik een van de bijzondere dingen als openbaar bestuurder, maar vooral als burgemeester, is dat je die waardering kunt, kunt benoemen en teruggeven aan mensen voor wat, ze, wat zij over het algemeen doen voor de samenleving. Dat is, de, dat is het prachtige. En in die zin, dat zeg ik ook wel eens tegen Janni, wij zitten toch wel in een hele bevoorrechte positie dat wij dat zo mogen doen. Gewoon, gewoon, voor niets, hè, mag je dat doen. Volgend jaar weer. Uh, dat hangt, uh, dat, nogmaals, dat hangt af van wat gaat dat werkgroepje, want ik heb een paar mensen uitgenodigd om eens te gaan denken over wat willen jullie nu be beslissen. Want ik heb het alleen maar op één manier zo even georganiseerd. Dus zegt dat werkgroepje, we gaan het anders doen volgend jaar. Gaan we het gewoon anders doen. Goed, dank u wel. Graag gedaan. Sure. So Sims was dat met Coming to my life. Die uh, terug naar de veteranendag. Uh, de burgemeester uh, refereerde al in het uh, gesprek wat ik met hem had uh, over het draag in gewonden wat hij mocht uitreiken uh, aan Georges Bouwland. Nou, dat uh, was ook, uh, ook een reden voor mij om ook met Georges Bouwland te praten. Hij staat bij me en hij heeft uh, zeg maar... Uh, ja, nou moet je me dat toch even nog een keer uitleggen Georges, wat het nou precies is uh, geweest. Want uh, ik ben de naam alweer kwijt. Dus het, is het eh, draag is in je gewonnen het draag is in je gewonnen het wordt uitgereikt aan uh, militairen die uh, als gevolg van een uh, deelname, vredesmissies of oorlogsperiode, dat, uh, dat zij daarvan uh, de gevolgen, de gevolgen daarvan nog met zich meedragen. En in mijn geval betekent dat uh, de postmatische stressstoornis. Uh, dat heeft uiteindelijk uh, toegeleid dat, uh, dat de, de minister van Defensie, uh, Ervoor uh, gekozen heeft om uh, aan mij het uh, zin je uit te reiken en dat uh, door de burgemeester te laten doen. Ja, dat, uh, je hebt gediend in Libanon. Ik heb gediend uh, de eerste lichting Libanon, de eerste hoofdmacht op 10 ma in uh, 10 maart 1979. 30 jaar geleden, 30 jaar geleden ja. ja. En zo lang draag ik dus ook al uh, de gevolgen van de uitzending met me mee. Ja. Um, ja, Zo'n Veteranendag is dan denk ik ook voor jou heel belangrijk. Omdat je dan met andere veteranen het een en ander kan ja, praat, bijpraten en ervaringen kan delen. Ja, Dat, is, uh, dat vind ik essentieel. Uh, vooral ook omdat ik uh, inmiddels als ervaringsdeskundige weet dat het belangrijk is dat je je verhaal kwijt kunt. En, uh, en vandaag de dag er nog steeds jongens zijn, ook jongens in Zandvoort die in Zandvoort wonen. Uitgezonden worden naar uh, gebieden waar, uh, waar oorlog is of, of ...waar we proberen de vrede te brengen. Uh, ook vooral voor die jongens vind ik het belangrijk... ...dat zij weten dat er, uh, dat er op Zandvoort een, uh, een, een, een club veteraan is... ...waar zij uh, met hun verhaal uh, terecht kunnen. Is het ook zo dat jij, ondanks de problemen die je misschien nu nog uh, aan de dag nog, uh, voelt... ...dat je die ook over kunt brengen aan mensen uh, buitenstaande zoals ik bijvoorbeeld? Hoe belangrijk het is om zo'n veteraan de dag te doen? Nou, kijk, ik... Het, het blijft altijd lastig om te praten over waar je nou werkelijk, uh, wat, wat, wat mijn problemen zijn. Want uh, daarvoor moet je dan ook wel weer terug uh, naar waar het allemaal om begonnen is en waardoor het ontstaan is. Die fase ben ik, uh, ben ik voorbij. Ik heb voor met mezelf ook de afspraak gemaakt, ik, uh, dat heet dan verwerking. Uh, ik heb met mezelf de afspraak gemaakt om uh, daar niet veel meer bij stil te staan. Nee, ik, dit is, en daarom vind ik deze dag ook belangrijk... Ik, ik, zojuist maakte ik nog een opmerking naar een veteraan die me feliciteerde. Ik zei ja, vanaf hier en nu verder. Nou, dus het is uh, niet meer kijken naar het verleden, maar gewoon de dag van morgen. Dat is waar je je eigenlijk op moet richten. Uh, Fleetwood Mac heeft er ooit nog eens een hele mooie song over gemaakt. Uh, Bill Clinton heeft het nooit gebruikt. Nou, dat is, weet je, zo is het. Je moet, je moet ook verder. Uh, maar de weg uh, om, om te komen tot dat besef. ...is een hele lastige en een moeilijke weg en een lange weg geweest. Ja, oké. Okay. En nu heb jij dat uh, dragers uh, gekregen. Het moment, ja, dat moet dan uh, toch wel iets uh, speciaals voor je betekenen? Dit moment vandaag is heel speciaal. Uh, voor mezelf, uiteraard. Ook voor mijn gezin. Maar vooral ook omdat ik zie dat, uh, dat de veteranen... ...die uh, door de burgemeester uitgenodigd zijn om hierbij aanwezig te zijn... Dat er zoveel responsies zijn uh, zo gekomen. Ze zijn gewoon, dat zijn grote getalen. Mooi. Merk je ook uh, dat er ook meer respect uh, aan het groeien is voor die mensen. Zowel die uh, zeg maar de ouderen veteranen, maar ook de veteranen die in vredestijd hebben gediend. Dat daar het respect een beetje voor aan het uh, toegenomen is. Wanneer ik uh, moet antwoorden op zo'n vraag, kan ik, uh, blijf ik bij mezelf. Ik zelf heb nooit uh, zeg maar enig... Uh, disrespect gehad voor, uh, voor veteranen in welk, voor welke missie dan ook, oud-jong uh, dat er onderling nog wel eens wat, wat, uh, wat uh, uh, ja, verschil van denken uh, is over uh, of dat nou wel of niet een, een gevaarlijke of, of, uh, oorlogssituatie weet je ik denk dat ik vandaag hier heb ervaren dat ook vooral die oude veteranen dat zij mij ja, mag ik het zo zeggen, voor vol aanzien dankjewel dankjewel Thank you. Michael Jackson met uh, Beat It. Uh, deze week dus ons ontvallen als muzikus. Nou ja, muzikus. In ieder geval als artiest, entertainer, noem maar op. Hij heeft natuurlijk wel het een en ander nagelaten als we dan toch het, uh, bijvoorbeeld het verhaal van vandaag met de Dance Classics erbij pakken. Ja, dan is Michael Jackson toch wel een van de mensen die dat onder andere ook heeft aangesticht. ...is het niet alleen geweest om de videoclips die hij gemaakt heeft... ...dan is het ook wel dit soort dingen wat hij gemaakt heeft. Bijzonder ook is de solo van Eddie Van Halen... ...en daarmee haalde hij zich ook de woede van David Lee Roth op de hals... ...want Van Halen was toch wel een vrij aardig groepje in die periode ook... Maar uh, van Halen, Eddie Van Helen vond het toch wel uh, ook eens een keer een uitdaging... om bij Michael Jackson op een nummer te horen te zijn. En dat was bij dit uh, het geval. Leuk is ook uh, het verhaal dat je dus, uh, de geklopt ergens midden... en halverwege vlak voor die solo van Eddie Van Helen hoort. Dat is echt, want er is ook uh, op een gegeven moment... zo'n een of andere floormanager die ging op de deur beuken. En toen dacht Eddie, nou ik ga maar meteen maar mijn solo inzetten. En dat hebben ze er ook niet meer uitgehaald. Het was ook uh, een uh, aardig verhaal om dat er even bij te vertellen. Ook... Afkomstig van het uh, mega-album, het beste verkochte album aller tijden, Thriller. Uh, straks in het laatste uur natuurlijk uh, uh, wederom nog een uh, nummer van Michael Jackson. Nu even weer uh, terug naar die uh, ouderwetse dance classics uh, uit 1982 ook. Hetzelfde jaar dus uh, als uh, Beat It. Uh, nee, Beat It was een jaar later, maar dit was een jaar eerder... ...met uh, Sylvester en Patrick Cowley en Do You Wanna Funk? Van Patrick Cowley was dat samen met Sylvester. Uh, ooit zei Sylvester toen hij uh, zeg maar, uh, de eerste spullen van uh, Patrick Cowley zag. De synthesizers waar uh, Patrick Cowley groot mee geworden is. Toen uh, vond hij hem toch al behoorlijk talentvol. Nou, dat uh, was ook wel uh, te merken aan het aantal ja, clubhits wat uh, Patrick Cowley in uh, de stad San Francisco wist te scoren. En uh, de nalatenschap van Patrick Cowley. Want ook hij leeft niet meer. En ook Sylvester trouwens niet meer. Uh, was toch ook wel aardig en indrukwekkend. Als we dan toch uh, het hebben over de, de kunsten van Patrick Cowley. Luister dan maar eens een keer naar het nummer Warp. Daar uh, hoor je dus ook gewoon hoe echt uh, zeg maar de solo is. Bijvoorbeeld op een... Stukje synthesizer uit de jaren 80. Dan weet je dus uh, hoe talentvol deze man is geweest. Weer terug naar uh, de Cobra in Zandvoort. Want uh, ik had ook een gesprek met Peter Bluis van uh, zeg maar het genootschap... Uh hij, bracht, uh, de klink, uh, of hij brengt de klink uit, hij is hoofdredacteur van uh, de klink. En met hem had ik een gesprek over, zeg maar, die, uh, ja, die, die expositie Cobra in Zandvoort. Hij is de hoofdredacteur van de klink, maar ja, waarom uh, zal ik hem nu het een en ander vragen? Dat heeft natuurlijk ook uh, te maken met het historisch uh, verhaal wat eraan vastzit. Want Cobra in Zandvoort, dat lijkt me uniek. Dat lijkt mij heel bijzonder. Ik vind het ook heel leuk dat er een keer... Uh van cobra-achtig iets, en Zandvoort iets, een tentoonstelling is. En ik zit natuurlijk altijd stiekem te kijken, van wat kan ik daarvan in de klink zetten? Zijn er dingen herkenbaar Zandvoorts? Nou, ik kom net binnen, dus ik ben nog een beetje aan het kijken. Maar dat is mijn focus, zeg maar, om hier aanwezig te zijn. Ja, oké, okay. dus dat is uh, nog even gewoon de indruk uh, op uh, doen en dan uh, misschien er iets uh, mee, uh, mee doen om later in, in de klink te verwerken, dat wat je net zegt. De vertaalslag naar Zandvoort. Ja, kijk, alleen het feit dat iemand hier geboren of gewoond heeft, uh, is voor mij uh, niet voldoende. Uh, de klink is echt, het moet echt zichtbaar standvoort zijn. Ja, dat laat ik graag aan jouw uh, beoordeling over, maar zou het, ja, want de man Paulus Haasgoot en ook Eusie en Brands, ze hebben hier alle twee gewoond. Ja, uh, er kan een keer een andere, steek, uh, een andere insteek uh, komen. Hey, jullie kennen allemaal uh, Ted van der Leden. Die heeft toen een keer een heel artikel geschreven over de, zeg maar, de kunstenaars die in zijn huis gewoond hebben. En uh, die ook die, die mooie mozaïek aan zijn uh, huis hebben gemaakt. Nou, dus op die manier zit je, zit je te kijken van welke parallellen zijn er ten aanzien uh, om daar iets van te gaan plaatsen. Maar voorlopig zal het, uh, nog het historisch uh, verhaal dan nog niet helemaal uh, uitkomen omdat het ook echt zandvoort moet zijn. Het moet echt zandvoort zijn. Ja, het moet ook visueel zandvoort zijn. Ja, uh, ja, dat, is, nou ja goed, dat, dat is het nou dan, dan weer niet als ik het uh, nou ja, zelf weer... Ik, ik zit hier ook al te kijken. Ik, ik zit natuurlijk ondertussen... Ik heb hier een schilder, voor de luisteraars zit hier een, een schilderij ja. voor mijn neus. Waar wat gebouwen op staan. En er zit ik natuurlijk extra scherp om te kijken van... Waar zou ik dat kunnen plaatsen? Ja. Maar het is heel abstract. Nou ja, abstract. Er, er zit wel wat, uh, wat concrete in. Er een aantal figuratieve dingen in die herkenbaar zijn. Ja, ja. Uh, nou, is het uh, een bijzondere tentoonstelling? Ja, is het uh, de moeite waard om voor als jij als zandvoorter uh, dat je dat zegt, uh, dat, uh, dat dit de moeite waard is om voor zandvoort uh, hier naartoe te gaan? Ja. Ik, dit, dit vind ik zeg maar uh, uh, een goede keus. Binnen het, ...binnen het perspectief van het Zandvoorts Museum... ...om dat hier te plaatsen. Er zit een verhaal, iets, er zit een verhaal achter de natie van Zandvoort. Cobra is overstijgend, het is internationaal. En uh, daarom uh, is dat heel goed. Ik heb toevallig wijs vanmorgen uh, een aantal kennissen... ...en een aantal mensen die verzamelen Cobra... ...zijn heel geïnteresseerd. Ik heb het gemaild, ik kreeg binnen drie minuten een mailtje terug... ...van Peter, wij gaan zeker de tentoonstelling bezoeken. Nou, dus... Dat leeft ook. Er is dus er wel animo uh, voor. Uh, ja. Zeker, zeker. Uh, de mensen die ik ken die geïnteresseerd zijn in Cobra, die komen geheid. Alleen je moet zorgen dat je een goed communicatieplan hebt voor mensen buiten het dorp. Zo, er klinkt daar ook een rol in kunnen spelen als je de vertaalslag weet te maken. Um, dat is een hele lastige... vraag. Nou, het ligt aan de wat voor niveau je hem insteekt. Hè. Kijk, enerzijds kun je zeggen van... Nou ja, oké, okay, de klinker heeft enige honderden uh, abonnees in het buitenland. En daar kan je een stukje over, een stukje over publiceren. Uh, anderzijds moet er gewoon heel nuchter zijn. Er moet gewoon publiek komen hier. Die naar de kooprecht en toonstelling. En dat zag ik eerder aan het Haarnemse Dagblad kunstkaternen. Aan de landelijke dagbladen. En zeker aan de Vlaamse bladen. Ik denk ook even aan Denemarken, dat is wat lastiger ten aanzien van de taal. Maar dat zou ik zeker in verband uh, met de, de Cobra-landen uh, denken. Oké. Okay. Ah. Lijkt mij een hele nuttige en niet zo ingewikkeld. Goed, ik dank je voor je toelichting in de Heel. bijdrage. Heel graag gedaan, dankjewel. je wel. I'm